Precies duizend dagen geleden begon de burgeroorlog in Syrië. Europees Commissaris voor Humanitaire Hulp Georgieva staat stil... bij wat ze noemt de meest verwoestende humanitaire crisis in decennia. Ze spreekt van duizend dagen van dood, angst, tegenspoed, ontbering en wanhoop. De Syrische regering trad van begin af aan hard op tegen de oppositie. Inmiddels zijn al meer dan 120.000 mensen omgekomen. Miljoenen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht. De Europese Commissie dringt er vandaag bij het Syrische regime... en de oppositie op aan om het conflict te beëindigen... en de toegang tot humanitaire hulp te vergemakkelijken voor de bevolking.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 Volgende week zondag krijgt Nelson Mandela een staatsbegrafenis in Coenou... in de provincie Oostkaap waar hij opgroeide. Het weer bewolkt en in de noordelijke helft van het land soms motregen. Het waait stevig uit de westelijke richtingen en het wordt vanmiddag een graad of negen. Ook morgen is het mild en overwegend droog. Vanaf dinsdag droog en rustig, maar ook kouder met s nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.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 WPRO OVT Over de onvoltooid verleden tijd Laura Stek en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Rutte zei het afgelopen donderdag. Mandela wist als geen ander dat Nederland voorop ging... in de strijd tegen apartheid. De logische vraag daarbij luidt, was dat wel zo? En wordt de dood van Mandela hier door ons staatshoofd niet misbruikt... om ten onrechte goede sier te maken? We gaan uiteraard terug in de tijd om die vraag te kunnen beantwoorden. Wat waren de successen en de beperkingen... van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging tussen 1960 en 1990? Roland Musken schreef een proefschrift daarover... en hij zit hier aan tafel samen... Met met Bart Luirink, oud-correspondent en hoofdredacteur van ZAM. Ja, en daarna, na de kolom, maar dat zo dadelijk gaan we het hebben over Thomas More. En waarom gaan we het hebben over Thomas More? Omdat Thomas More, voor, nou ja, voor wie het niet weet... die heeft ooit een boekje geschreven, want zo was het geloof ik toch bedoeld. En dat heette Utopia. En dat Utopia is nu de titel van de nieuwe serie van SBS 6... wat aanstaande januari gaat beginnen. Waarin 15 mensen worden opgesloten op een stukje weiland hier vlak in de buurt... om daar een nieuw Utopia te stichten. En we gaan over dat... Echte Utopia praten met de Wildertse filosoof Thomas Moor kennen. En dat doen we zo, zo aanstonds. Ja, en dan in het tweede uur onze wereldhistoricus uit Polder, Herman Walter von der Dunk, eh, emeritus ho hoogleraar contemporaine en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, over het tweede deel van zijn memoires, Voordat de Voegen kraakte, het vervolg op zijn jeugdherinneringen, terugblik bij strijklicht. Ja, en tot slot in het spoor terug een portret van een man... die misschien wel van dezelfde naam en faam is als Herman Walter van der Dunk, maar dan in Suriname, André Lohr, historicus... en een programma over hem en de Surinaamse geschiedenis... naar aanleiding van de decembermoorden die 31 jaar geleden plaatsvonden. Maar eerst even iets heel anders. Eerst even wat klein vuil van de afgelopen weken. Edwin de Roy van Zuidwijn was er weer bij op de tribune van de Tweede Kamer... als een soort eenzame strijder tegen de staat en de koninklijke familie... Volgens premier Rutte stelde het onderzoek naar hem niet veel voor. Er is een daagslag geweest die twee dagen geduurd heeft. Ja, dit was het nieuws van afgelopen woensdag. Edwin de Rooij van Zuidwijn beweerde dat hij werd afgeluisterd, doorgelicht en zakelijk werd gedwarsboomd in opdracht van prins Bernard. Na ruim tien jaar krijgt hij toch deels zijn gelijk. Premier Rutte heeft bevestigd dat het prins Bernard was die aanleiding gaf naar een antecedentenonderzoek door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Een verzoek dit uit te zoeken van D66 en de SP kreeg woensdag in de Tweede Kamer onvoldoende steun. Excuses krijgt onze Edwin dus niet, maar wel de bevestiging van wat hij al die tijd al vermoedde. Ja, en aan telefoon Gerard Aalders, historicus, gepensioneerd inmiddels, Bernard Kenner, en laten we maar eerlijk zeggen, Gerard Aalders, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vrij kritisch, Bernard Kenner, maar de vraag is of Gerard Aalders of dat Prins Bernard het daarna gemaakt heeft. Maar dat gaan we vanochtend niet doen. Gerard, die excuses uh, die, die Rutte niet wil aanbieden, uh, klopt het? Is er geen grond voor excuses? Even kort... Nou, als, als ik kijk naar wat er met Edwin uh, de Ruyen van Zuiderwijn is gebeurd... hoe zijn sociale leven, zijn zakelijke leven kapot is gemaakt... hoe hij nou ja, eigenlijk uh, al een jaar of tien lang uh, gepiepeld is... door, uh, door, door, door nou, afkomsten van Soedijk... dan denk ik dat hij toch wel uh, reden op excuus... en zelfs een schadevergoeding zou moeten hebben. Ja, en uh, nu zegt Van Zuidewijn steeds... Uh, ik ben zo aangepakt door Bernhard... omdat mijn... Familie en ik geloof een aantal ooms dingen van Bernard wisten die voor Bernard heel schadelijk zouden zijn. Uh, er zouden contacten zijn geweest. Het zou niet over, zozeer over de oorlog gaan, maar over de jaren 50, 60. Nu jij als Bernard kenner en kritisch Bernard watcher, uh, is daar iets over bekend? Kun je daar iets over zeggen? Wat, waar, waar, waar kan dat over gaan? Nou, ik denk over de oorlog gaat het zeker niet, want toen Bernard die was al snel weg en die kwam laat terug. Maar in de in de eindjaren '60, om, ja eindjaren '60, toen had je een enorme zaak, een bankzaak, taxeren tex de Mattos. En daar... Uh, die hadden ook een, die bank... dat was een hele rare bank... daar zaten typen in die ook allemaal trouwens... in mijn nieuwe boek binnenkort voorkomen... die Bernhard allemaal kende. Maar er zat ook een, een, een, een uitvinder in... Algarma, uh, Argamakov... en die was bezig met hittezoekende kristallen. Dat was natuurlijk een mooie techniek... om uh, militairen uh, toe te passen. En de advocaat van die uh, Argamakov... dat was uh, de, de Roy van Zijdenwijn. en die zijn nog eens een keer samen op Soesdijk geweest. Bernard was natuurlijk ook uh, geïnteresseerd in dit soort militaire dingen. Hij was tenslotte ook inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En het is niet uitgesloten dat die Argamakoff uh, het een en ander van, uh, van Bernard wist. En die bankmensen, uh, die twee van Texera de Matos, uh, Femers... Die kende hij uit Londen en uh, de andere was Diederik van Buren. Die kende hij ook uit Londen. En die hadden samen, eens Bernard en die van Buren, dus in een wapendeeltje gezeten. Dus de kans is groot dat uh, de Roy van Zuidwijn, de vader van Edwin, het een en ander wist. En dat Bernard zich daar op een bepaald moment uh, gerealiseerd heeft. En toen heeft gedacht van, uh, dit moeten we niet hebben. Ja, ja Want, het... Ja, want het is natuurlijk vreemd dat dat, dat onderzoek pas uh, van start gaat als hij al lang en breed geïnteresseerd... Introduceerd is. En dan plotseling krijgt blijk blijkbaar de zenuwen. En dan moet dat projectiel, dat ongeleide projectiel, moet worden ontschadelijk. Ja, ja, dat is heel interessant. Want je zou zeggen, als het een explosieve kwestie is... als je weet, iemand weet iets van mij... ik hoop dat het nooit en nooit eh, onder de aandacht komt... als dan de, de zoon daarvan bij jou naar binnen komt lopen... en eh, via, via aangetrouwd in de familie raakt... dan zou je zeggen, dan word je meteen wakker. En niet pas na een paar jaar. Ja, maar goed, hij was uh, al enigszins op leeftijd, is waarschijnlijk een beetje later doorgedrongen. Uh, dat is eigenlijk de enige verklaring die ik daarvoor kan, uh, kan geven. Want ik zou, kijk, het, zou, het is redelijk normaal dat zo'n iemand eventjes wordt, uh, wordt doorgelegd. Maar ja, wat er ook met, met Edwin is gebeurd, dat is natuurlijk ja. veel, uh, veel langer gegaan. Ja. We kennen ook het verhaal van Frits Wester dat hij uh, gevolgd werd. Ja, Gerard, Gerard. Uh, ja, maar laten we even bij die, bij die ooms blijven. Hè? Want dat, dat is natuurlijk toch de harde, harde informatie waar we heel nieuwsgierig naar zijn. Jij zegt, er is dus waarschijnlijk iets met die hittezoekende kristallen. Dat onderzoek met een zekere Golf golf met ja. En met de, de vader van uh, uh, Edwin. Uh, heb je ook een vermoeden wat, wat, wat hij dan zou kunnen weten? Of zeg je, nee, dat, dat, dat, dat kunnen we niet... Nou, gezien die van Buren die ik net ook al noemde, met dubbel U die erbij zat. Dat was iemand die Bernard trouwens al ja, van, van voor de oorlog kende, ook tijdens de oorlog in Londen verbleef. En die man die heeft zijn leven lang in allerlei obscure zaken gezeten, met name dus uh, wapendeals. En daar was die taxeerde de Matosbank, waar lang niet alles van is uitgezocht. Dus nog steeds voor een groot deel een raadsel wat daar gebeurd is. Er liepen links naar Bernard, dat is allemaal vaag, vaag, vaag. Dat moet ik er meteen. Uh, bij maar de kans dat, dat, uh, dat een aantal mensen daar uh, vrij veel wisten. Dus dit nauw nou gelieerd aan de bank. En dus ook uh, in zekere zin aan de Roy van Zuidwijn. En die kans is zeker niet ja. denkbeeldig. Dus, dus, dus de, wat al gauw vaak gezegd wordt. Als Edwin iets zegt van het is allemaal grootspraak van iemand die wat in de war is. Uh, dat zou maar zomaar is het geval kunnen zijn dat het wel degelijk ergens over gaat. Ja, zijn vader heeft... Ja, die is hij was, geloof ik, twaalf toen zijn vader overleed. Maar het archief is, uh, geloof ik, wel achtergebleven bij de familie. En dan was er natuurlijk nog een oom, uh, Charles, die uh, directeur van VNU was. De, de, uitge de grote uitgeverij die destijds ook uh, de nieuwe revue uitgaf. En daarin was Wim Klinkenberg en, uh, hoe heet onze andere grote strijder, Willem Oltmans. Die waren daarin nogal eens uh, actief. En dat zijn gezelschappen. En... He? Wat zeg je? Fijn gezelschap, hè? Ja, een goed, ja, ge ga, goed ga gezelschap. Verder. Allemaal Bernard, uh, watchers natuurlijk. En, uh, en achtervolgers. En uh, oom Charles, die schijnt een aantal keren te hebben ingegrepen. om uh, schadelijke publicaties over Bernard van dit, uh, van dit duo tegen te houden. En dat is uh, dan waarschijnlijk die, die, die desbetreffende artikelen. die zouden dan ook uh, nou ja, zijn achtergehouden. in het archief van de familie zijn geraakt. met uh, pikante informatie over Bernard. Dus in theorie zou Edwin de Roy. die zou aardig wat kunnen. Wijden van, uh, van Bernhard. En ja, dan hadden we weer de zoveel affaire gehad over. Uh de oude baas. En daar had hij waarschijnlijk geen zin in. Goed Gerard, dat is helder. Het archief van de familie van Zuiderwijn bevat wellicht heel goed mogelijk exclusief materiaal over zoals jij hem noemt, de oude baas. Gerard, mogen we je heel erg bedanken voor de, deze, deze toelichting. En uh, wat gaan we nu doen? We gaan het, uh, als ik het goed heb uh, Laura, hebben over Mandela en uh, de ANC en Nederland en de anti-apartheidsbeweging. Zeker, hoe kan het ook anders? Um, we gaan naar het nieuws dat ieder ander nieuws... en ook het nieuws van Zuiderwijn volledig wegblies. De dood van Nelson Mandela. We gaan het vandaag hebben over de anti-apartheidsbeweging in de polder. Of eigenlijk moeten we zeggen de anti-apartheidsbewegingen... want het waren er meerdere. En misschien lag daar ook wel precies... Zuid-Afrika-kenner uh, Roland Musken schreef er een proefschrift over... over die bewegingen, met de titel Aan de Goede Kant... over de Nederlandse uh, anti-apartheidsbewegingen... dus tussen 1960 en 1990. En hij zit hier aan tafel samen met Bart Luierink... oud-correspondent en hoofdredacteur van ZAM... een magazine over Zuid-Afrika. Welkom. Dank u. Um, laten we eerst even beginnen met die uitspraak van, uh, van Rutte. Die zei, Mandela wist als geen ander dat Nederland voorop ging in de strijd tegen apartheid. Uh, Roland, wat, wat dacht jij toen hij dat zei? Nou, ik, uh, ik hoorde het op de radio, ik werd eigenlijk een beetje boos. Uh, uh, yeah. het is, uh, uh, uh, is, Rutte geeft wel een beetje blijk van een, van een, uh, van een uh, nou, eenzijdige kijk op de geschiedenis. Er zit, er zit wel wat in, Nederland. Een eenzijdige keuze misschien. Ja, ja, ja. Het, is, het is natuurlijk niet nieuw. Uh, uh, Direct na, na, na het vallen van de apartheid uh, stonden de mensen die die apartheid uh, lange tijd verdedigd hebben, zonder, stonden gelijk vooraan om, om, om uh, met Mandela op de foto te mogen. En da, daar is dit eigenlijk ook een soort voorbeeld van. Ja, jij zei ook: Nederland had ook na afloop van deze apartheidsoorlog weer massaal in het verzet gezeten. Ja, ja die, die, die, die vergelijking met, met, met, met de Tweede Wereldoorlog, uh, waarin we pas, ook pas heel laat doorkregen dat, uh, dat, dat, uh, dat heus niet alle Nederlanders uh, act, even actief geweest in, in bestrijden van de Duitsers, dat, dat, dat zie je nu ook terug, die, die, die vergelijking vind ik, die trof mij gelijk. En, en Bart Luierink, want de VVD, Rutte's partij is misschien wel de belangrijkste partij geweest die al die boycotts heeft tegengehouden, daar ja. gaan we het straks nog over hebben, um, uh, wat dacht jij? Nou ja, de, uh, de, niet in, de, de, letterlijk, maar toch wel zo ongeveer hetzelfde als uh, wat Roeland uh, ook dacht. natuurlijk. Uh, de enige activiteit van de Nederlandse regering ten aanzien van Zuid-Afrika... dus tegemoetkomen aan het verlangen om daar meer druk op uit te oefenen... dat is iets wat in de jaren tachtig enigszins vorm kreeg. Uh, dus ja, de, de, de, de VVD heeft natuurlijk geen al te vrije rol gespeeld. CDA ook niet of de partijen waar die, waar die club uit voortkomt. Met uitzonderingen. Uh, Vonhof uh, was natuurlijk een van de eerste medeoprichters... van het kleine comité Zuid-Afrika, wat in de jaren zestig werd opgericht. Uh, dus dat kom je ook tegen, maar die partij als zodanig... Uh, ja. Aan de verkeerde kant. Dat Vanhoff gaan... juist aan de goede kant moet staan. Hè? Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Liberaal, historicus. Ik ja, kan ja, ook nog goed. een paar kanttekeningen bijzetten. Hij was ja. natuurlijk erg tegen apartheid. En de hele VVD was ja. tegen apartheid. Wie is, wie, is er nou, wie is er in Nederland nou voor rassendiscriminatie? Maar uh, van Maar was uh, zeker niet voor het... Uh, voor economische boycotts. Hij was zelfs tegen het feit dat de ANC overwoog om geweld te gebruiken. Ja. Goed, laten we even terug naar die jaren 60, waar jouw proefschrift ook uh, begint. En dan gaan we meteen even naar een fragment luisteren uit 1962. Mandela is dan nog relatief onbekend in Nederland. En historicus en journalist Hilterman um, doseert dan iedere zondag bij de AVO over de stand van zaken in de wereld. En hij legt hier ook even uit hoe het met... Zuid-Afrika zit. Dat probleem zoals het hier ligt... dat is dus een beetje te vergelijken met Cyprus... of nog veel duidelijker met de Verenigde Staten van Amerika. Maar met dit grote verschil dat in de Verenigde Staten van Amerika... een kleine minderheid met een gekleurde huid moet worden geabsorbeerd. En dat kan daar zonder dat de structuur... en de status van het land en de gemeenschap veranderen. Hier is die gekleurde groep een grote meerderheid. En dat zou dus betekenen dat bij een vermenging zonder meer... de hele stijl, de hele samenleving zou worden gedomineerd... door die grotere gekleurde groep die een andere cultuur heeft. Niet inferieur, maar in ieder geval veel primitiever. Ja, Roland een cultuur toch wel veel primitiever. Is dit typerend voor hoe men in de jaren zestig... naar Zuid-Afrika keek? Uh, in de jaren zestig, dat, dat veranderde wel vrij snel, hoor. Uh, uh, je hoort echt vanaf de jaren zeventig... hoor je, hoor je dit soort geluiden echt uh, bijna niet meer. Want uh, jaren zestig, jaren zeventig is de periode... dat er verschillende anti-apartheidsbewegingen worden opgericht. Um, kun je er kort... Er zijn er eigenlijk vijf echt belangrijk, hè? Um, Kun je er... Kort uh, uh, die vijf even noemen en, en van ze van, uh, een kort profiel voorzien? Nou, het begon met het comité Zuid-Afrika. Dat is uh, heropgericht uh, net uh, ten tijde van, van de, van de Sharpville-massamoord uh, uh, in Zuid-Afrika. Daar zat Von Hof in. Uh, dat was een, is wel omschreven als een burgermanscomité. Het was eigenlijk heel erg. Uh, paste niet in die tijd. Uh, Vietnam uh, uh, speelde en zij schreven beleefde brieven aan de aan de regering of, of, of de regering niet ietsje meer wou doen. Dat is het comité Zuid-Afrika, dat was het hele jaren zeventig. Uh, nou, in, in begin jaren zeventig, uh, waar een aantal mensen waren dat zat, en die zijn toen het uh, boycott-uitspan uh, begonnen. Het ging heel concreet om de boycott van, van uitspansienaasappels. Dat affiche Pers de zuid afrikanen ja, niet uit. Ja, zo'n affiche met een met, met hoofd van een zwart jongetje op een fruitpers. is iconisch, uh, iconisch geworden. Een gruwelijk affiche. En uh, heeft erg veel, nog steeds mensen die ik spreek over, die zeggen: oh ja, dat affiche. Uh, Ongeveer tegelijkertijd werd de anti-apartheidsbeweging Nederland ook opgericht. Dat is eigenlijk de opvolger van het comité Zuid-Afrika. Zuid -Afrika. En uh, ja, dat waren, dat waren mensen die het dan destijds veel beter begrepen hebben. En, en, en die gelijk met een aantal spectaculaire acties uh, de, de, de, de, de aandacht van, van de Nederlandse bevolking wisten wist te grijpen. En ook, ook trouwens van, van het ANC zelf. Uh, Ongeveer tegelijkertijd ook werkgroep Kairos. Dat zijn de mensen die vanuit, vanuit christelijke uh, achtergrond... met name probeerden gereformeerde en hervormde kerken... achter een, achter een uh, anti-apartheidstandpunt te krijgen. Uh, eind jaren zeventig uh, uh, werd Angola bevrijd... en het toenmalige Angola-comité uh, wou wel graag door... en, en uh, hernoemde zich toen tot Comité Zuidelijk Afrika... En is het zich ook, ook met, met nadruk met Zuid-Afrika gaan bemoeien. Dat was. Uh... Dus, dus we zien eigenlijk heel veel verschillende uh, be bewegingjes ja. die allemaal los van elkaar opereren... en waar ook nog wel enige haat en nijd bestond. Er was, uh, men probeerde de, de zaken een beetje, een beetje af, te, af te bakenen... maar het was, het was duidelijk dat het uh, dat, uh, nou ja, een, een, een, een, een verzuilde bedoeling was. Met, met, uh, ja, zowel zakelijk hadden ze grens, grensconflicten... en ook persoonlijk boten, dat uh, lang niet altijd even goed. Een verzuilde structuur eigenlijk. Ja, het was een ja. verzuilde structuur, ja. Bart Luyrenk, jij was zelf in de jaren tachtig actiecoördinator bij de AABN... dus de ja. Anti-Apartheid Beweging Nederland. Um, voelde jij inderdaad... Was, kun je zelf iets vertellen uh, over die verschillende bewegingen... en hoe jullie met elkaar tussen elkaar opereerden? Ja, kijk, de, de, de, ik, ik denk dat ik het beperkt tot het comité Zuidelijk Afrika en de AABN. Kairos richt zich natuurlijk heel specifiek op de kerken, boycott, outspan, actie. Met een hele specifieke actie gericht op, op oudspan. Later ook op de verbinding tussen apartheid en racisme in Nederland. Um, maar ja, dat de verschillen tussen de AABN en de waren er. Dat had... De, tot op zekere hoogte denk ik iets met verzuiling te maken. Had ook wel iets met karakters te maken. Had ook wel heel nadrukkelijk met verschillen te maken tussen benaderingen van die clubs. Ik denk dat de AABN, althans in mijn beleving, iets meer van de, de solidariteit met het ANC was. Ja, jullie uh, werden ook wel de spreekbuis als de spreekbuis van de ANC gezien? Ja, het, zeker in de zeker jaren 70, jaren 80 is dat het geval geweest. Het uh, Comité Zuidelijk Afrika profileerde zich natuurlijk sterker met. Uh, consumentenacties, uh, Shell, boycott uh, enzovoorts. Dat werd op papier wel gesteund door de ABN en onder, er werden verklaringen ondertekend, maar uh, eerlijk gezegd waren wij binnen het huis nou niet heel erg van het idee... dat je de consument steeds zou moeten aanspreken... een soort schuldgevoel zou moeten appelleren aan het schuldgevoel... als je je auto een keer met, uh, met Shell-olie met, uh, Shell uh, volstopte. Maar jullie, hadden meer, jullie waren ik, ik, ik, meer van de, uh, de, de beeldtaal ook... en jullie hadden Mandela, om het zomaar te zeggen. Nou ja, Mandela was van iedereen natuurlijk. Die kun je niet... Niet claimen, maar, maar de ABN heeft, heeft grote acties gevoerd in Nederland voor de vrijlating van Mandela vanaf begin jaren 80, toen dat ook internationaal op de agenda werd gezet. Ik herinner me in 87, toen hij 70 werd, dat. Uh, dat we een oproep uh, deden om uh, verjaardagskaarten naar hem te sturen. Niet voorgedrukt. Iedereen verzon maar. Uh, ik geloof dat Jeroen Krabé, maar het kan ook uh, Ed van Tijn zijn geweest... op zondagavond bij Achter het Nieuws... dat om tien uur aankondigde. En ik kwam maandagmorgen om uh, kwart voor negen... het kantoor van de ANBM binnen. En daar kreeg je de deur al bijna niet open. Er waren mensen die s'avonds of na de brievenbus waren gerend. En dan volgden dus tienduizenden. Bij elkaar was 150.000 van dat soort kaarten. Dus dat speelde een hele belangrijke rol... Maar ik, ik, ik zou niet willen suggereren dat, dat, uh, bij, dat het Kazada zich niet ja, inspande voor de vrijlating van uh, Mandela. Een ander markant verschil vond ik wel, uh, en nogmaals, in mijn beleving: ik vond de uh, AABN wat, uh, wat zuidelijker, wat burgondischer in. Uh, uh, wat, meer, wat, draag, meer, meer drank, meer seks, meer uh, vrolijkheid, meer feesten. Ja, en jij zat om, daar ook bij. Dus ja. van ja. Ja, nee, ja, de duidelijkheid. Ja. Zeker. Ja. Uh, maar dat is misschien voor een ander programma. En het, <lacht> het, en de, en het was bij het KZA met alle respect en grote waardering voor het werk, wat mensen natuurlijk verzetten. Het was. Uh, uh, het, was wat, het was erg serieus. En uh, ik dacht ook wel, van tijd tot tijd kwam weer de sprake van: waarom gaan die clubs niet samen? En dan dacht ik, ja, dan zitten we tussen de middag, dan lunchten we met elkaar, en dan ging het bij ons over. Dat soort onderwerpen en hebben we... Gewoon niet gezellig, zou het ja, zijn. En dacht je, oh, ja, en dat je ook ja Dat was een groot nou ja. verschil. En, en, ja. Want nu um, hadden jullie inderdaad de naam, het en uh, dat jullie warme banden hadden met het ANC. Nu is er um, niet lang geleden een boek verschenen, External Mission, van Stephen Alice, ja. hoogleraar, en die zegt dat er niet alleen nu... maar ook tijdens de apartheid al sprake was van corruptie... en ondemocratische neigingen. Uh, Roland, kan jij daar iets over zeggen? Was dat inderdaad, uh, is dat iets wat we uh, die groepen nu kunnen kwalijk nemen ook? Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb uh, niets gelezen over, over, over corruptie of kwalijke praktijken binnen het binnen, binnen, binnen ANC. Er zijn wel een aantal kwesties geweest en die speelden ook wel binnen, binnen de anti-apartheidsbewegingen. Er zijn toestanden geweest in, in, in gevangenenkampen, met name van, van SWAPO's, de, de bevrijdingsbeweging voor, voor Namibië, maar ook wel in ANC-kampen. Ik, uh, dat, dat is nooit echt, uh, nooit echt, na, nooit echt uh, naar boven gekomen. Het is niet een kwestie nou, Bart een Laring geweest. heeft in 1989, als ja. ik meen, een, een, een kritisch artikel daarover geschreven. Ja. Toch? Over ja, de, ja. de SWAPO vooral, maar ook over de ANC. Zeker in de anti-apartheidskrant, van de AABN. En we hebben daar heftige stelling tegen genomen. Dat we vonden dat je, je kunt niet kunt voor de vrijheid in Zuid-Afrika strijden. Je solidariseren met, uh, met bewegingen als het ANC en de SWAPO. En dan tegelijkertijd je ogen dicht doen als daar ernstige schendingen van de mensenrechten aan de orde zijn, dat valt niet te combineren. En daar hebben we natuurlijk een hoop glazen mee gehad. Want het werd jou niet in dank afgenomen. Nou, binnen de ABN was daar eigenlijk was daar veel steun voor die gedachte. Ik herinner me dat in het bestuur van de ABN zeker. En ik herinner me dat ik een paar dagen nadat dat artikel was verschenen, het kantoor binnenliep en er waren om vrijwilligers en zo die, die naar me toe kwamen. En die zeiden we waren zo bang dat er niks in die krant zou staan. Of dat het zou worden toegedekt en goed gepraat. En uh, er was een soort opluchting die je voelde tegelijk. Ja, ik kreeg brieven. Mail had je nog niet toen. De, de, met... Uh... Nou, meneer Luierink, u heeft de eerste stap gezet. Uh, nu helemaal breken met die bende. En, uh, je werd uh, hier en daar geciteerd in publicaties... waar je niet graag in geciteerd wil worden. Maar ook vanuit overtegen... de anti-apartheidsbeweging zelf... dat je een CIA-agent zou ja, zijn? Ja, niet vanuit de AABN, maar van de, de, de Swapo-vertegenwoordiger in Londen. Pieter Manning. dat was een noemde guerre... die later overigens zijn grote onmin is geraakt met Swapo... Die maakte me voor CIA-agent uit. En uh, er kwam ook een ingezonde brief van anti-apartistische krant. kwam van leden van het Comité zuidelijk Afrika... en van de werkgroep Kairos... die uh, een verbinding probeerde te leggen... tussen mijn stellingnamen en het communistische milieu... waar ik uitkwam. Goed. Ik, ik wil even iets, iets, een ander spoortje heel even kort volgen... omdat ik wel heel nieuwsgierig ben naar twee dingen eigenlijk. Maar laat ik er maar één uitpakken. Mandela. Sinds wanneer, en natuurlijk ook vooral aan Roland vragen... was Mandela de man... Die je moest hebben als het al om de anti-apartheidsbeweging ging. Overigens, het, die AABN. Ik ben heel tijd in de, in de war. Denk ik om welke bank gaat het? Misschien moet ik vanaf nu <laughs> gewoon anti-apartheidsbeweging zeggen. Maar goed, uh, we gaan heel even voor we verder gaan. Want we hebben net Hilterman al gehoord. maar we hebben Hilterman nog een keer klaarstaan. omdat hij ook iets over Mandela zei. En dat is een mooi aanloopje om te kijken van af wanneer ontdekte de anti-apartheidsbeweging. welke dan ook, Hilterman. Komt die? Uh, dat zijn achter elkaar, professor Z.K. Matthews. Een hoogleraar aan de Hare University, dat is de eerste bantu universiteit in de Unie. Daarna komt een advocaat uit Johannesburg, Mandela, een zeer krachtige en ijverig voervechter van de belangen van de Bantus. en tenslotte Helen Joseph, dat is een blanke die zich ook heeft aangesloten bij die beweging. We have always regarded as voor for one racial group to dominate another racial group, and from the very beginning the African National Congress has fought. Uh, without hesitation against all forms of racial discrimination and we shall continue to do so until freedom is achieved. Ja, hier wordt M Mandela, zoals hij zegt, nog een uh, advocaat genoemd. Uh, dit is inderdaad in 1962. In uh, wanneer wordt hij wel uh, omarmd? Nou ja, hij is natuurlijk altijd wel omarmd, maar hij is altijd gewoon een van de, een van de leiders van het ANC geweest. Die, die, de echte focus op Mandela en, en, en bijna de, de, de heldenstatus die hij kreeg, dat is eigenlijk relatief laat. Het is vanaf begin, begin jaren tachtig. En wat ik begrijp en wat ik ook uit, uit documenten heb gehaald, is dat dat een, een relatief bewuste keuze is geweest. Uh, waar die keuze gemaakt is, denk, weet ik niet. Ik denk bij het ANC zelf. Maar om. Ja, maar één figuur om, omhoog te tillen. En, branding. En branding, ja, een hele, hele primitieve en vroege vorm van, van branding. En ik zeg primitief, omdat je normaal bij branding... heb je een aantal uh, dingen nodig. dus namelijk uh, een figuur die op kan treden... die, uh, die, uh, die, die, die, die zichtbaar is, uh, die, die hoorbaar is. En dat was met Mandela helemaal niet. Uh, Mandela zat in de gevangenis, daar mocht niet mee gesproken worden. Het enige wat, wat, wat we hadden, of wat ze hadden... Dat oud beeld en, en, en, en, en oude, oude geluidsopnames. En daar is een, een, een, een, een, nou ja, een, een cultus omheen gecreëerd. En dat is eigenlijk wel ontzettend knap. En, en was die cultus voor jou ook Bart Luyren eigenlijk de reden om, om binnen die anti-apartheidsbeweging actief te worden? Of was dat een vermenging van allerlei en ook die aantrekkingskracht van... De hash en de drank. Nou, dat kwam later. Het, het, ik, mijn betrokkenheid begon in de jaren 70. Uh, die gebeurtenis in Soweto in juni 76. Als de politie het vuur opent op de demonstrerende scholieren... die tegen het uh, Bantu-onderwijs, om met Hilterman te spreken, protesteerden. Uh, daar ontstond een soort woede voor. Het was natuurlijk de tijd waarin je dat s'avonds dan op de televisie zag... Uh, en ik heb toen snel me naar de kantoren van de Anti-Apartheidsebeweging uh, gespoed... Om, om me daar te verdiepen en boeken te gaan lezen en kranten die daar binnenkwamen. En dan word je, werd ik, gevangen door veel meer dan... De, de, hoe erg de apartheid was... en hoe verschrikkelijk... en dat je daartegen moest zijn... door de, de, het denken, de, de denkwereld... het gedachtegoed van mensen als Mandela... maar ook Sizulu en, en de oude en Joe Slovo en anderen. Daar vond ik allerlei uh, teksten over. En ik kwam erachter... Ja, die mannen en vrouwen... die hadden een, een, een visie... op hoe dat toekomstige Zuid-Afrika eruit zou moeten zien. Dus het ging niet alleen om... dat die apartheid vernietigd zou moeten worden... maar ze hadden een soort blauwdruk, hele grote lijden... voordat wat zij noemden... non-raciale Zuid-Afrika. En Mandela was daar natuurlijk heel sprekend... zwijgend weliswaar in de gevangenis... maar in die teksten heel sprekend in natuurlijk. En ja, dat, dat maakte in mijn hoofd... van alles los. Maar nogmaals, ook... Misschien nog wel meer over Sizulu, die eigenlijk de mentor van Mandela is geweest en anderen. En later, als die campagne, als die branding waar uh, uh, Roland het over heeft komt... Ja, dan, dan schuift hij naar voren, als het ware. En kun je nou, als je nu terugkijkt, ook uh, bezien... Van, ja, het is natuurlijk moeilijk om afstand te hebben... maar of jullie te veel geromantiseerd hebben in die tijd... Um, nee, kijk, er viel over Mandela. Als je het daarover hebt, niet zoveel te romantiseren. Dat was een man die natuurlijk een geweldige rol had gespeeld in de jaren 50. Die, uh, die een, een enorme ontwikkeling had doorgemaakt. Een aanvoerder was geworden van het vreedzame verzet tegen de apartheid. En tot de conclusie was gekomen dat dat nergens toe leidde. Maar uh, je zei net, ik, ik geloofde ook bijna in een soort van utopie van het gaat zo worden. Um, dus dat bedoel ik met dat romantische ja, beeld. Ja, kijk, het voordeel van heel dicht in contact zijn met veel mensen in het ANC. Waarvan natuurlijk in de loop van de jaren tachtig in mijn uh, geval gebeurde. Is dat je natuurlijk ook mensen leert kennen waarvan je dacht: ja, ik weet het niet. Dus... Uh, Roeland, ja. Muskus, jij hebt het als. als hij, ja. Want Bart praat vanuit de ervaringen. Dat is natuurlijk altijd een. Ander verhaal. Je hebt van enige afstand gekeken. We hebben toch over de jaren 70 en 80... dat was in Nederland een linkse golf. Was er iets van die linkse golf, van die romantiek? waar Laura vraagt ook bijvoorbeeld toch... als jij er van afstand naar kijkt... waren het dezelfde soort meisjes en jongens... die het Chili-comité zaten... die in het Zuid-Afrika-achtige comité zaten... was dat een... Ja, hoe ja, ik denk dat ik denk dat, dat redelijk, redelijk inwisselbaar zat. Ik zat zelf toen de, toevallig in de Latijns-Amerika-beweging. Latijns ja, hoe ik daar terecht was gekomen. Ja, als ik denk ik in 1976 ook naar een bepaald uh, televisieprogramma uh, had geluisterd over Soweto... dan was ik, had ik misschien ook gespoed naar de ABN-kantoren... Uh, Jullie wilden iets doen. Ja, of die rom romantisering voor, voor, voor, voor, voor uh, Mandela... Het was eigenlijk een wonder dat, dat uh, toen die man uit de gevangenis kwam... dat dat beeld nog wel redelijk bleek te kloppen... met, uh, met het beeld wat we, wat we van hem gemaakt hadden. Of althans, dat beeld is in ieder geval volgehouden. Uh, naar wat, wat het ANC betreft... Dat was natuurlijk, die werd eigenlijk net zo gehyped als, als, als, als Mandela... En daarmee, daarmee uh, is de beweging, als je terugkijkt, misschien toch ietsje te ver gegaan. Want? Want? Nou, het ANC was weliswaar een, een, een belangrijke en zeker ongetwijfeld de belangrijkste oppositiebeweging in, in, in Zuid-Afrika. Maar, maar, maar er waren er, er meer. Een deel van die verzuiling was dat, uh, dat uh, steun voor andere bevrijdingsbewegingen of oppositiekrachten in Zuid-Afrika, dat werd eigenlijk niet gepikt. Daar werd behoorlijk hard tegen, tegen opgetreden. Dus wat is nou inderdaad jouw conclusie... als je kijkt naar, die hele, die, naar al die anti-apartheidsbewegingen in Nederland? Uh, als je ze... Uh, met z'n allen een rapportje zou moeten geven. Want dat is eigenlijk wat je in je proefschrift hebt gedaan. Kun je daar dan iets algemeens over zeggen? Nou, ik heb ze met name uh, apart bekeken. Maar als je ze als, je ze als, als beweging geelt, is het een geweldig uh, succesvolle beweging geweest. Uh, ik denk, uh, zeker over die periode van 30 jaar denk ik de, de krachtigste sociale beweging van Nederland na de, na de Tweede Wereldoorlog. Nou, antie -apartijsbeweging, antie -apartijsbeweging. En, en, maar waarom en wat... heeft Rutte dan toch niet gelijk? Nou, omdat, omdat Rutte uh, uh, het succes van die beweging eventjes in zijn, eigen, in, zijn eigen, in zijn eigen kamp trekt en zegt van ja wij waren dat wel. Ja als ik dat hoor zeggen dan hoor ik hem dat, dat toch echt zeggen als, als leider van de Nederlandse regering. En de Nederlandse regering heeft dertig jaar lang alles gedaan om juist eisen niet te hoeven dus inwilligen. concreet is er eigenlijk weinig gebeurd, maar als beweging om mensen te mobiliseren is het succesvol geweest. Ja. En wat mij nou een beetje verbaast... Of wat ik wel aardig vind... ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden... tot slot... Um, Nederland omarmde rond 1900... massaal enigszins Paul Kruger... de leider van de boeren in Zuid-Afrika. Ik geloof zelfs dat de oude Drees... of toen nog de jonge Drees vrijgenomen heeft... gespijbeld van school heeft om... toen Paul Kruger in Nederland kwam... erbij te zijn. Nee, en later ja. omarmden we Mandela en het ANC. Is, was dat een goedmakertje? Dat... Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, ik, wat ik, dat heb ik ook niemand. Die mensen waren natuurlijk ook uh, bijna allemaal is... dood. Uh, Drees heeft nog lang geleefd. Wat ik eigenlijk veel meer hoor, is dat voor veel activisten. en van een net iets jongere generatie dan Bart. dat, uh, dat de Tweede Wereldoorlog dat was. Van was het e... voor jou? Een, uh... Nou, zo oud ben ik nou ook weer niet. <lacht> dat zei ik al, Bart. <lacht> Oké. Okay. Uh, kijk, er zijn verschillende sentimenten geweest. En dat schuldgevoel is er één. Overigens, Henriette roland Holst was ook, ook lofzanger op de boeren. Maar dat, dat schuldgevoel, dat religieuze, wat bij de werkgroep Kairos zat, die Tweede Wereldoorlog. en het de internationale solidariteit van de jaren zeventig. Chili, eh, Nicaragua, Angola, Zuid-Afrika, noem maar op, Vietnam. Ik denk dat die verschillende sentimenten een rol hebben gespeeld. en samenkwamen in die beweging. Goed, ze zijn er nu niet meer, de bewegingen. De problemen zijn niet opgelost, maar uh, ja, mis je toch, Bart Luiring? Die bewegingen waren er niet om al die problemen op te lossen. En ja, natuurlijk. In dit soort dagen is er een lichte heimwee. Daar kom ik ook niet aan. Goed, hartelijk dank uh, Bart Larink en Roland Muskens. Er komt nog een publieksversie van je proefschrift in het ja, voorjaar. In, uh, in, uh, in april, uh, ongeveer tegen de verjaardag van 20 jaar democratie in Zuid-Afrika. Ja, ja. Bij uitgeverij? Ach, uitgeverij aspect. Uitgeverij aspect. Aan de goede kant. Aan de goede kant, uitgeverij aspect. Goed, uh, we, het is de hoogste tijd voor de column. En uh, dat is deze keer de column van John Jansen van Galen. En John is niet bij ons helaas, maar we hebben John wel op band. Daar komt hij. In de reeks, waar was jij toen John Kennedy vermoord werd? Waar was je toen de Twin Towers werden aangevallen? Nu, waar was je toen in 82 in Suriname de decembermoorden plaatsvonden? Ik was in het statige pand aan de Alexander-Gogelweg 2 te Den Haag... toen en nu de ambassade van de Republiek Suriname... waar de nieuwe ambassadeur Henk Herrenberg die ochtend de Nederlandse pers ontving. Een flamboyante man die verklaarde dat na zeven magere jaren in Suriname nu de zeven vette jaren zouden aanbreken. Bedoelt u economisch? Vroeg een collega van het Reformatorisch Dagblad. Nee, antwoordde Herrenberg zwierig. Ik heb het over menselijke waardigheid, over moraal, ethics. Op dat moment ging in Paramaribo de zon op... boven geblakerde in brand gestoken radiostations... en de lijken van vijftien vooraanstaande landgenoten van Herrenberg. Wist hij daarvan? Ik kende hem wel. Bij mijn eerste bezoek aan Paramaribo... had ik hem over het Kerkplein zien rijden... in de Amerikaanse limousine die hij als vakbondsvoorzitter... van de energiemaatschappij Ogem had gekregen als premie... voor het afsluiten van een cao. Zijn arm hing uit het portier en hij liet met zijn zegelring de vonken uit het plaveisel spatten. Hij was socialist. Hij had net als ik politieke wetenschap gestudeerd, maar dan in het revolutionaire Algerije, waar hij Che Guevara had ontmoet, naar wie hij zijn zoontje noemde. Terug in zijn geboorteland stichtte hij de Surinaamse Socialisten-Unie, die een marginaal partijtje bleef, totdat hij door de staatsgreep van 1980 nieuwe kansen kreeg. De sergeants die toen de macht grepen gaven zichzelf graag een links imago en konden hem daarbij goed gebruiken. En toen de Surinaamse ambassadeur in Nederland zich te eigenzinnig opstelde benoemden ze Herrenberg in plaats. De ontvangst van de Nederlandse pers op 9 december 1982 was bedoeld om ons journalisten dringend te verzoeken niet mee te doen aan de campagne voor het destabiliseren van Suriname de dappere oppositie tegen het bewind van Bouterse Kumsui's... protesteerde in die weken namelijk volop... en kreeg in Nederland een gunstige pers. Of wij zo goed wilden zijn daarmee op te houden. Nadat wij onze hielen gelicht hadden... verwittigde Herreberg het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ervan... dat die nacht in Paramaribo... een complot tegen de Surinaamse regering was opgerold... en dat de zestien verdachten verzekerd waren van een behoorlijke rechtsgang. Wist hij toen al dat ze op na allemaal waren doodgeschoten. Vier van hen kende ik. Cyril Daal, de wat slaperigogende voorzitter van de Moederbond... die ik had geïnterviewd terwijl hij werd gechaperoneerd... door een Nederlandse vakbondsbestuurder. Ook de scherpzinnige jurist Kenneth Gonzalves had ik thuis opgezocht. Frank Wijngaarden was als opmaakredacteur mijn collega geweest... bij het Algemeen Handelsblad vanwaar hij smiddags na het sluiten van de krant... traag door de Leidse straat naar Café Reinders slenterde... om te gaan biljarten. En ik was verbaasd toen hij terug in Suriname... politiek actief werd. En hoe. Jozef Slagveer zocht ik altijd als eerste op... als ik in Paramaribo was. Kwikzilverig, van alles op de hoogte, dichter ook. Hij had zich laten meeslepen door de revolutie... en lang alles goed gepraat, tot hij er zijn stem tegen verhief... waarna hij door het regime vernietigd werd... Ik weet wel zeker dat Herrenberg nog veel meer slachtoffers kende. Maar zijn diplomatieke boodschap was... nu breken de vette jaren aan. Ja, dat was John Jansen van Galen. En straks in de tweede uur kunt u luisteren... naar een portret van historicus André Loor... waar dit thema ongetwijfeld in terug zal komen. Maar we gaan eerst van de realiteit naar de utopie. Want het kan niemand ontgaan zijn... Nou ja, misschien sommigen wel. Utopia komt terug. En wel in de vorm van een dagelijkse televisieshoop op SBS6. Vijftien landgenoten gaan met of tegen elkaar, dat zal de tijd leren... een jaar lang werken aan een nieuw Utopia. En dat zal gebeuren een paar kilometer verderop... van deze studio's op het Mediapark. Eh, buiten het Mediapark, moet ik zeggen. In een paar oude loodsen gelegen in Kralo. Een nu nog onbedorven stukje hei en bos. Ja, want wat zou het mooi zijn als het in het Mediapark was. Dan hadden wij er ook nog plezier van. Maar dat is dus niet het geval. Uh, voor ons reden, we zeiden het al om vanochtend stil te staan bij de aardvader van dat begrip utopia. Bij de 16e eeuwse humanist en schrijver Thomas Moore. En dus bij zijn beroemde kleine boekje Utopia. Dat wellicht meer losmaakte dan ooit de bedoeling van de schrijver was. En dat doen we met Wil Derksen, en dan moet ik het even goed zeggen. Hoogleraar uit wetenschap, samenleving en levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook verbonden geloof ik aan de Soeterbeek. Groep daar ter plaatse die veel aan cultuur, cultuur en, en, en ontwikkeling doet. En hier vooral als filosoof en kenner van Thomas Moor. En andere utopische denkers, want heel misschien komen we ook nog aan een paar andere toe dan aan Thomas Moor. Goedemorgen, Wilderksen. Welkom. Helemaal vanuit het verre Doetegem. waar je normaal gesproken altijd orgel speelt in het klooster. Maar niet tijdens de adventstijd, want dan zweegt het orgel. Orga doem, tarket. Juist. En dan gaan we niet uitleggen waarom dat is... Wie dat wil weten, zoek het maar op waarom dat zo is. Goed, zullen we, zullen we gewoon even gaan luisteren... naar hoe SBS6, uh, Utopia, hun programma aankondigt. Waar zou jij beginnen? Kies je voor gereedschap of voedsel? Bouw je eerst een douche of een bed? Vijftien onbekenden gaan het avontuur aan. Lukt het ze om hun eigen Utopia te creëren? Beleef het mee in dit unieke televisie-experiment. Utopia. Ultiem geluk. Of complete chaos? Ja, ja, ultieme geluk of complete chaos. En wat zou je eerst creëren? Een bed of een douche? Dat is dus kennelijk Utopia anno 2013. Uh, Wil Derksen, wat zou Thomas More... Het is een rare vraag, maar wat zou Thomas More... Dan van zo'n experiment gevonden kunnen hebben? Misschien had hij het wel gewaardeerd als Schijntje. Want daar was hij erg dol op om eens gekke dingen uit te proberen. Hij had iets filijns soms in zijn karakter gewikst ook. Of misschien eerder nog als contrast met een dichtgeregelde consumptiemaatschappij. Alles, waar alles al klaar staat. En die moet je zelf aan de slag. Ik denk dat hij trouwens zelf zou zeggen. begin maar gewoon met de praktische randvoorwaarden. Eh, want dat voorkomt die volstrekte chaos. En dat kan misschien een randvoorwaarde zijn goed samen te leven. Hij had misschien wat praktische, goede adviezen gehad voor John de Mol. Wie weet, dat kan ja. hij alsnog lezen. Ja. Maar het staat wel heel, dat Utopia-project van sbs SBS6 staat er helemaal haaks op het fictieve project van Thomas More. Waarin juist voorgegeven idealen en waarden... en ook deugden en regels er al zijn. Ja. Dat la, valt la, daarvan. La, laten we, dus, dus het is een wereld van verschil. En ja. we gaan nu ontdekken wat dan die wereld van verschil is... Heel even simpel, dat woordje utopia, wat iedereen gebruikt, wat betekent het nou eigenlijk? Het komt uit twee Griekse woorden, utopos, geen plaats, of in gewoon Nederlands, zo'n plek is er niet, zo'n plek komt er ook niet. Het kan ook afgeleid worden van een uitopos, een goede plek... waar uh, goed uh, leven is. En dat is natuurlijk ook een woordspelletje geweest van... Uh, de, van dus de... eigenlijk uh, zoiets als uh, nergensland, maar wat een goede plek is... wat niet bestaat? Nou ja, de, kijk, het verhaal wordt verteld in een vriendengroepje in Antwerpen aan de voet van onze liefvrouwenkathedraal, vrienden van Thomas Moor zelf... Uh, en de reiziger die aan het woord is, en zeker moet ik even kijken, Deus. Ja. Is die niet in de nieuwste vertaling vertaald als babbelaar die ook kletskous? Nou, dat is mooi gedaan, maar daar zitten twee kanten in. Het eerste stuk van het woord betekent babbelzucht, ja. en het tweede woord betekent gewiekstheid. Dus Zo. het is een gewiekste kletskous, en dat is ook zelfspot, wat Thomas More was zelf een gewiekste kletskous. Maar, maar dat is dus de man die het verhaal van Utopia vertelt, een gewiekste kletskous. Ja. Dat Zeker. geeft toch al te denken over het een en ander, of niet? Hoe moeten we dat inschatten? Het is ook bedoeld om het te denken te geven. Het is helemaal nooit bedoeld als een, uh, als een blauwdruk... maar eerder als een, uh, een, een, een spiegel voor de toenmalige bestuurders en de machthebbers... en de geldvolven en de eerzuchtingen en de en Dat slag kom je nog vaak tegen, vaak in, in combinatie van die wat. En ook een, bedoeld als filijngrapje, grapje, zoals u zei? Nou ja, filijn, filijn. het was ook gewoon uh, humor op zijn manier. Het is ook geschreven in een vriendencontext... en voor vrienden en voor kritische medestanders. Maar moeten, moeten we het dan een beetje plaatsen? Want nu is Thomas More roept iedereen utopia... Net als iedereen bij Erasmus lof de Zotheid roepte... dat het ook een grapje was, een uit de hand gelopen grapje. Is het in dat, op die schaal moet het zo beoordelen? Dat is nogal verwant, het is parallel ontstaan. Uh, uh, dus lof de Zotheid heeft Erasmus geschreven... toen hij een tijdje niks te doen had. Hij logeerde ruim een jaar bij, bij Thomas More in huis. Dat waren hele goede vrienden, zijn er 30 jaar geweest. Uh, en hij vond dat wel fijn, maar hij wachtte op zijn boeken, Erasmus. Die waren nog in Leuven, waren nog op transport. Daar was hij lang geweest. En dat hij niks... Dan ga je maar een boek schrijven. Als dan schrijf je een, je een, een, de... een ja. leuk boekje. Dat heet ja. dat ook Moren en Comion. Een lofzang aan, aan Thomas More. Hetzelfde gebeurde met Thomas More. Die had een paar maanden niks te doen in 1515. Toen is hij begonnen. Toen zat hij als diplomaat uh, uh, in Brugge namens de Engelse koning. Hij was, nog geen, hij was nog geen staatsraad, zal ik maar zeggen, Privy Council member. En de onderhandelingen stokten. Dus hij maar eens twee maanden wat gaan schrijven. En toen naar Antwerpen gaan, naar andere vrienden. Toen er weer een pauze was. Want daar heeft hij het geschreven. Dus, uh, het is meer om iets te doen te hebben, maar, maar wel serieus. Het is een soort. Verantwoordelijk. Het is, het is net als het met Hiras. Dus iedereen. Als je met lof en zotheid. Terwijl hij dat zelf zijn geringste werkje vond. En dat was geen zelfspot. En Thomas More, Idem dito. Ja. Ik zou ook nooit Utopia meenemen. Een onderwijd bewoond eiland van Thomas More. Een ander boek. Juist. Dat is helder. U zou een paar, je zou een paar andere boeken meenemen. Ja. Um, nou, even toch, omdat dat nou helemaal vanochtend het onderwerp is... Uh, Utopia bestaat uit twee delen. Ons even, leg ons even uit hoe dat boekje of boek... Uh, <kijkt> Nou, twee delen, het is in twee stukken geschreven. En die cesuur tussen die twee periodes die is heel opvallend. Het eerste helft, ja, dus meer dan de helft, is eigenlijk vooral geestig, spitsvondig, leuk, tong en cheek. Maar geeft wel te denken, want zo zou het ook ingericht kunnen zijn. Uh, onze maatschappij. Maar hij is nog, laten we zeggen, vrij en ontspannen. Hij schrijft, zoals ik zei, in een vriendenkring. mei 1515. En als hij een jaar later het afmaakt... dan zit hij opeens in het ambtelijk apparaat van de koning. Zit hij in de private... Dat is een soort uh, raad van staten. Dus en, heeft te maken met machtigen, ja, met de en koning. Hij, hij voelt de adem van Hendrik de Achtste. Daar over die, over die nou, was u heel erg bevriend mee. Dat was zijn beste vriend. Maar dat is niet een karakter waarvan je ontspannen raakt, of wel? Ja, toen wel. Toch wel, oké. Okay, gaan we verder. Ja, ja, maar zeker. Toen schreef hij dus dat andere deel, of andere ja, stuk. En, en dan heeft hij te maken met flyers, waar hij contact mee heeft... En, en veel meer de politieke realiteit. Dus hij gaat het ook iets serieuzer, als een soort manifest schrijven. En hoe merk je dat aan de tekst? Ja, de, het, het, ik, de, ik heb er altijd de neiging als ik nog eens een keer erin kijk om daar dan maar te stoppen. Want het is niet zo prettig om Want, te lezen de, of niet dan, dan komt er een soort blauwdruk. En zo gauw je blauwdrukken gaat proberen te realiseren. Zoals bij het reëel bestaande socialisme in, in het Oostblok. Dan komen er merkwaardig onprettige dingen. Kijk, als je mooie dingen... Maar werd omdraai... hij fa fanatieker? Was dat inderdaad bedoeld van zo moet het eigenlijk? Nou, fanatieker, dat zo was hij nog niet. Dat is pas later in de strijd tegen de reformatie een beetje een trekje worden. Maar hij probeerde, omdat hij nou in een netwerk van de macht zat, gedacht, niet gedacht hebben, dit gaan we ook doen. Maar ik ga het zo schrijven dat het misschien de politieke realiteit bepaalde elementen zou kunnen worden. dat dat meer een politieke betekenis gekregen. Ja. Dus minder utopia eigenlijk. Ja, want die plek is er, die, die komt er ook nooit. Maar je kunt ervan leren voor wat een mooie en goede plek zou kunnen maar zijn. Maar nou meen ik te weten, dat kom je overal tegen... dat uh, dat, dat, dat, dat boek Je, zeg ik toch maar even onderbiedig, of boek... min of meer twee sporen heeft. Het ene spoor is die blauwdruk... en het andere spoor is ook kritiek op de bestaande samenleving. Ja, en dat is het hoofddoel geweest, dat laatste. Ja, dus kritiek op de uh, uitbuiting van boeren... kritiek op dit, kritiek op dat, kritiek op zus... Ja, ja, op, op de machthebbers, op, de, op het verrijken, op de omkoperij, op uh, de ongeloofwaardigheid van uh, de verkondigers van de Blijde Boodschap. Die heel, met heel andere dingen bezig waren, luxe paleizen bouwen uh, in Duitsland. Oh nee, dat was pas later. Nee, dat waren de priesters. Dat, dat, of dat deden ze toen, toen en later op een andere ook al. manier. Ja. En zo. Ja. En, uh, dus ik denk dat dat gewoon te maken had met een kritiek die hij zoveel mogelijk haaks op de realiteit had. Ja, en als we even naar die blauwdruk gaan... want dat is toch wat kennelijk bij heel veel mensen het beeld is. En dan, dan wil ik er een paar dingen uitpakken... Om, om, dat, dat we even een idee hebben, wat is daar dan aan die blauwdruk? Hoe ziet dat eruit? En wat opvalt is, die utopiërs die dus in nergensland wonen... er is geen geld, er is geen privébezit, er is geen wilde... Iedereen deelt alles. Is, is dat het geval? Dat laatste moet je zeker kwalificeren, want ze delen niet elkaars partners. Juist. Maar daar verder? Daar komt gedonder van. Uh, en ze delen niet elkaars kinderen. Uh, want daar komt ook gedonder van. En uh, vrienden zijn ook niet uitwisselbaar, want dan zijn het geen vrienden. Je moet, je moet genegenheid, caritas, voor iedereen voelen. Maar vriendschap, amicitia zou hij zeggen, dat is voor een paar mensen in je omgeving. Dus uh, dat, dat alles delen en inderdaad het accent op uh, de mooie dingen, uh, studie, geloofsbeleving, onderlinge zorg, dat wordt als het hoogste goed gezien. En dat zijn gewoon idealen die hij probeerde te realiseren in zijn eigen kleine utopia, dat er wel was: zijn eigen gezinshuishouding, ja. wat ook laatste 130 mensen bevat. Dus hij had een eigen klein aan, utopia aan huis. Een, een gemeenschap van vrienden en familie. Dat zou je zeker kunnen zeggen. En hij is zeker geïnspireerd geweest door plekken die er wel waren. Charterhouse, de carthuizer in Londen. Heeft heel lang geaarzeld of die niet Kartuizer kon worden. Dat is, dat is vrij pittig hoor. Dat zijn Benedictijn is dan Center Park bewoner, zal ik maar zeggen. Uh, maar... Uh, Critici zeggen dat zijn erotische driften te groot waren. We, de, we weten dat kwam dat zijn een vader vonden die beter maar jurist kon worden. Maar bepaalde ideeën van, van dat Charterhouse dat heeft die, is een huishouding gedaan... waar het altijd gezellig was. Daarom was Erasmus nog eens een beetje een mopperkont. Die, die was, kwam daar graag. Ja, die kwam maar, daar graag. Die was weg te branden. Maar vonden zij het ook leuk dat Erasmus graag kwam? De tweede vrouw van Thomas More had daar wel eens kritiek op. Op die, die bedweter uit Nederland. Ja. Nou, laten we heel even stilstaan bij, dat, bij die blauwdruk. Uh, hoewel het natuurlijk heel prettig is om te weten... dat, dat het een soort verplaatsing is van een eigen leefwereld. Uh, die blauwdruk, als je daarnaar kijkt, dan zeg je... Ja, het is toch allemaal heel serieus en misschien wel een beetje saai. Niet, niet wat SBS nu zou nastreven. Dat laat ze zeker, ja. Dat is, dat is ook saai, maar op een andere manier. Ja. Nu ja. krijgen we na, uh, na Utopia van uh, Thomas More... nog, nog ja, dan kunnen we een eindeloze rij gaan opnoemen van boeken... Francis Bacon, Nieuw Atlantis. Jonathan Swift, Gulliver's Reizen. Je hebt zelfs anti-utopieën. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Ja, ja. Maar wanneer wordt nou voor het eerst geprobeerd niet alleen maar over een ut utopie te schrijven... maar te zeggen, weet je wat, we gaan het gewoon uitproberen. We gaan een utopie maken. Nou, dat eerste gebeurde ongeveer in de jaren 40, 50 na Christus. <lacht> Jazeker. Ja, nee, de, de, de vroege ja. christengemeente ja. in Jeruzalem... die wordt altijd als voorbeeld gemaakt. Ze deelden alles ze zorgden voor elkaar. was niemand arm enzovoort. Ja. Uh, ook de Romeinse critici zeiden... ze Zij zijn wel erg aardig voor elkaar. En ook voor anderen. Ja. Die krijgen ja. ook caritas en Dus dat is de eerste utopie. Nou, Augustinus... Augustinus, vriendengroepje, uh, met, met een huis en een huisregeltje... en later een groep priesters in één huis. Uh, Benedictus, uh, de club waar ik dan bij hoor, dat is ook 1500 jaar oud. Je hebt ook, ja, ook wel een is... beetje strenge utopie, hè? met ja, de regel van armoedekuizheid... Uh, uh, en nog wat, uh, uh, uh, uh, uh, en gehoorzaamheid. Ja. Nou, dat, dat kan ook heel bevrijdend ja. zijn, nou, uh, Bernhard van Kleverhoof, Franciscus. Uh, ook al andere plekken waar het vrij utopisch aan toe gaat. Ik, ik ben wel eens een tijdje fellow geweest in Oxford. Uh, en dat is voor academicus utopia. Yes. Wat ik zo leuk vind, ik, ik, is dat je uh, van alles noemt... en er valt niet zo heel veel tegen in te brengen. Uh, maar wat je niet noemt, is, uh, uh, zijn de utopisch socialisten... van eind 19e eeuw en... Uh, ik denk dat het wel leuk is om toch even nog te luisteren naar een, een fragment van een radioprogramma wat wij uh, vroeger ooit gemaakt hebben over het enige utopia, wat in, of niet het enige, maar het, het bekendste utopia in Nederland, namelijk Walden, wat hier ook niet ver vandaan ligt, ook in Bussum. Dus dat is ook leuk voor SBS6 om even te horen. En we hebben ooit, uh, onze collega's Gerard Leenders en Kiki Amsberg hebben ooit een spoor teruggemaakt in de gedroomde eeuw over Walden. En we gaan even een stukje daarvan luisteren. Ieder hebben eigen huis en hof. Ieder werkt in een eigen aanleg. Ieder zijn geheel vrij in zijn overtuiging, in de beschikking over zijn middelen... in het vragen van loon, in de keuze van werk. De grond komt niemand meer toe, maar blijft gemeenschappelijk eigendom van degenen die er wonen. De tijden zijn rijp voor het welslagen van een anticapitalistische kolonisatie... die zich zal uitbreiden als een lopend vuur en de gehele samenleving zal omzetten... Ja, ja, ja, ja. Je hoort ze marcheren al, hè? Ja, ja, ja. Uh, ieder werken naar eigen aanleg, handelen naar eigen overtuiging, et cetera. En zo meer. En toch ging het altijd mis. Waar ligt dat dan? Nou, daar heb ik geen verstand van. Ik heb het niet bestudeerd. Maar ik heb altijd de vraag dan, was er genoeg humor in die gemeenschap? Was er genoeg onderlinge genegenheid? Hoe zat het met de barmhartigheid? Was men wel flexibel genoeg in al deze orde? Kijk, ik probeer zelf te, te leven volgens de regel van Benedictus. Ja. Dit, maar, is, dit wordt een soort vroeg-christelijke kritiek op alle socialisme. He? Nee, dat wordt een, een, laten zien hoe het ook kan. <lacht> uh, en, en, en, dat, en ik zie zo'n regel echt niet als een blauwdruk, maar als een toolkit. Soms heb je dit gereedschap nodig dan het andere. Maar u zegt zonder regels, zoals SBS het gaat doen, dat, dat gaat sowieso, dat wordt sowieso geen utopie. Dat dat uh, daar, zou, daar zou ik niet blij van worden. Uh. Die, je, wat ik interessant zou vinden om een alternatief te tonen. Dat is ook gedaan op de BBC. Eh, waarin mensen 30 dagen in zo'n klooster leven. En wat er dan met die mensen gebeurt. En heel serieus. Maar kloosters staan ook bekend om strenge regels. Die zijn niet zo streng. Dat, dat is, maar op regels. Dat we niet gaan vechten of ze streng zijn. Nee, maar die niet, die regel, die, regels. Nee, nee, nee, nee. Dat is fout. Regel heeft te maken met, met gezonde vitaliteit. Een goed ritme. Ritme, discipline, helderheid. Dus de VPRO zou gewoon een eigen programma kunnen starten... met mensen die, niet per se in zo'n klooster... maar echt proberen in een context te leven die ze goed doet. En niet gewoon de utopie van één Rand beleven. Maximale publieksbekendheid, kijkcijfers. Tegen niet voor niks commerciële omroepen. Maar wat is nou je advies, nog heel kort even, aan SBS? Gewoon maar niet doen. Nou, daar luistert niemand, daar. Een mooi alternatief geven. Goed zo. Wil Derksen, bedankt voor je komst en goede reis terug. Ja, en in de tweede uur een portret van de bekende surinaamse historicus André Loor. Eh, en een gesprek met misschien wel onze bekendste historicus, de heer Vonder Dunk Over het tweede deel van zijn memo memoires. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur. Tot zo.